Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Thierry Baudet wil geen lijsttrekker meer zijn voor Forum voor Democratie. Afgelopen weekend kwamen er verhalen naar buiten over racistische berichtjes... die zouden zijn verstuurd door leden van de jongere partij van Forum... zegt verslaggever Xander van der Wulp. Freek Jansen is daar de voorzitter van. Dat is een goede vriend van Baudet, zijn rechterhand. En vandaag leek het erop dat verschillende leden van de lijst van Forum voor Democratie... hebben gezegd, ja, we willen dat Freek Jansen vertrekt. Baudet is het daar dus niet mee eens. In een filmpje op Twitter zegt hij dat hij daarom opstapt als partijleider. Wel blijft hij nog in de Tweede Kamer en bij de komende verkiezingen wil hij ook weer meedoen, maar dan ergens onderaan de forumlijst. In Qatar weten ze van wie de pasgeboren baby is die vorige maand werd achtergelaten op een toilet van het vliegveld. De zoektocht was spraakmakend. Een groep vrouwen moest zich uitkleden en inwendig laten onderzoeken om te kijken of ze net waren bevallen. De moeder is dus alsnog gevonden. Ze wordt aangeklaagd voor poging tot moord. En even terug naar afgelopen zomer. Toen werden twee mannen die aan het vissen waren in Brabant midden in de nacht mishandeld met een glazen fles. Ze vertellen nu in een opsporingsprogramma, anoniem, wat er die nacht gebeurde toen ze net sliepen. Ja, er komt een bootje langs en het is, ja, het is ook niet echt een plek waar een bootje zou moeten komen. Dus ik werd eigenlijk wakker van het uh, even moeren. Er was een kort uh, ja, gevecht. Toen zag ik dat mijn uh, kameraad was uh, gestoken. Ja, toen... Uh, ja, dan, dan verandert alles. De vissers raakten flink gewond door de kapotte fles. De politie heeft er nu foto's van laten zien op tv. Er is na drie maanden nog niemand opgepakt. De politie zoekt naar twee jongens en twee meiden van rond de twintig... die in dat bootje voorbij kwamen varen. Het weer nog. koelt vanavond snel af in het buitengebied richting het vriespunt. Er kan nevel of mist zijn. Morgen meestal zon, maar in het noorden wat grijs. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. ZFM, verkeersupdate.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 nummers die dit jaar in Indieland zijn verschenen. Ware? met Electric. En eerlijk gezegd uh, kan het uh, mijn goedkeuring ook wel uh, weggedragen. Maar ik uh, ben bijna vergeten uh, om dit uh, wat vaker te draaien. Welkom trouwens bij deze Alternative FM van uh, 19 november. Het uh, was de bedoeling dat wij ook hier, hier op de deze derde donderdag... een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf uh, zouden doen. Maar uh, dat is... Uh, nog uh, in uh, de maak. Er komt, uh, er komt uh, echt uh, nog wel een, uh, een volgende aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Maar uh, we hebben even gekozen voor een uh, wat uh, ja, reguliere uitzending. En uh, dat is niet zomaar, want we gaan straks met Jan van Piekeren praten. Uh, want hij heeft uh, uh, samen met zijn muzikale kornuiten weer een nieuwe single uh, uitgebracht. Ik kom uit Utrecht. En in de tweede uur gaan we met Jonno Olijven praten van uh, Meadowlake. Want ook zij hebben nieuw materiaal uitgebracht. Namelijk een nieuw album. En dat album dat heet Wait For Me. Uh, en daar gaan we natuurlijk ook uh, wat mee doen. Dus dat uh, sowieso in deze alternatieve FM. Dus je hoeft niet in ieder geval zonder de muziek uh, te zitten. Dit was vorige week ineens koud. Gewoon uh, een primeur geweest. Nu draaien we hem nog een keer helemaal gewoon ontspannen. After Before, Paper Chase. En het is een, een band waar Suzanne Sanders deel van uitmaakt. The mist between, between the trees. The tree. Uit Spanje, daar komt hij vandaan. Andrew Lauret. Maar dit is het uh, laatste werkje wat hij gemaakt heeft. It's time. en uh, hij woont hier wel in Nederland. Dus uh, hij woont al een lange tijd zelfs. En After Before Paper Chasers. Uh, de nieuwe samenwerking uh, wat uh, Suzanne Sanders uh, doet. En dat doet ze niet alleen. En dat doet ze dus nog met een Engelsman. En dan moet ik even uh, weer heel rap kijken. Want dat heb ik niet paraat. Het is altijd weer lekker als je dat uh, niet 1, 2, 3 uh, bij je hebt staan. Uh, dat is uh, Mike Garrett, dat is de andere helft. Uh, maar die komt uit uh, Engeland en ze hebben elkaar gevonden. Omdat ze beide zeer creatief zijn aangelegd. Morgen komt er weer nieuw materiaal van Lilith Merlo uit. Maar we doen het nog heel even met uh, die oude van, uh, van haar. Save as a secret. I'm keeping you a secret. Because you know we shouldn't do this.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 Of my met nieuwe singles de afgelopen week. Uh, dit was er één van. Stevie May Robin en The One That Got Away. Ik heb hem ook op woensdagochtend gedraaid in het woensdagmorgenprogramma. Uh, Bent komt uit Utrecht, eh, daarvoor Elephant uit Rotterdam met Midnight in Manhattan en Lilith Merlo. Morgen komt een nieuw werk eh, met Save as a Secret bij. bij die laatste uh, band die komt uh, uit Utrecht, ik weet niet of uit de provincie Utrecht of uit de stad Utrecht. Wat ik wel weet, die uh, man die uit Utrecht komt, die hangt aan de telefoon. Dat is Jan van Piekeren, goedenavond. Ja, goedenavond, ja. Jan Voort. <laughs> ja, je bent hier ooit één keer geweest. Uh, ja, dat klopt. Hè? Als trio, ja. weet je dat nog? Ja, was uh, samen met Johan en met Wilco was dat uh, toen. Wilco kosten, ja. Ja, ja, ja. Zeker, ja. ja. Uh, dat, uh, dat, we wilden dat nog een keer overdoen. Het is er nooit meer van gekomen. Dus, uh... Nee, maar dat, nou ja, dat gaan we alsnog doen. Hè? Alles, na de, alles na de corona. Hè? <lacht> ja. <lacht> uh, ja. Uh, ja, ja, ja, wij hebben het op uh, de dinsdagmorgen in de kan nog walshow. We hebben het uh, wel eens over. Van, uh, nou, we hebben het dan over de stevige buigriep. Want er zijn twee dingen die we nooit uh, willen benoemen: dat is het weer. En uh, we gaan het niet hebben over COVID. Dus dat... Maar goed. Uh, uh, ja, maar uh, toch, als we het er even kort over hebben, hoe sla jij je ermee? Ja, joh. Het is een beetje... Uh, ja, count your blessings, hè? Ja. Uh, het, is uh, beetje, uh, het is een beetje... Het uh, is een beetje... Ja, door de tijd heen komen en zorgen dat je... Dat je, dat, je voor, dat je creatieve hoekje een beetje aan de gang blijft. Ja, uh, nou is het ook zo. Uh, we, we kennen je ook als een zeer creatief mens. Uh, je bent een uh, echte Utrechtenaar uh, in dat gezicht. Uh, als ja. Jij, want uh, ja, die, die, die stad is natuurlijk weer in een soort moment van lockdown weer uh, terechtgekomen. Dus, ja, uh, dat ja. is het ook, weet ja. je wel. Ja, dat, dat zullen jullie net zo herkennen. We zijn allemaal gewoon een paar kleurtjes kwijt, hè. Ja. En... Uh, maar goed, daarom hebben we wel, vandaag, we hebben wel zoiets gehad van laten we weten, hebben we tijd voor liedjes uh, over verbinding. Huh? En een beetje, uh, laten we met, met, met al die gekke toestanden in de wereld, uh, laten we alsjeblieft heel veel liedjes maken die we met elkaar kunnen zingen. Huh? En zo ben ik zo zijn we eigenlijk ook hebben we dat uh, nou ja, het werd tijd gewoon voor zo'n ja. ja, want... En... Ja, want het, het, het, je kan. Uh, dit, is, dit is natuurlijk echt een, een, weer een uh, lofzang op uh, de stad waar je vandaan komt. Maar ik kan, ja. ik, ik kan me voorstellen dat uh, door, uh, uh, als je nu door de stad loopt, dat dat ook weer een, een, een bepaalde uh, gevoel bij je op kan wekken. Dat kan. Ja, ja. ja dat is het ook. Je merkt natuurlijk dat net iedereen. met De jouw lijst ook allemaal uh, aan in deze periode. Je merkt gewoon dat je aan, van is. Van routines aan elkaar hangt, weet je wel? Ja. Ik ja. Ja, met het optreden, soort, een hele, ja, soort. Mijn uh, hele beloningssysteem uh, hangt er ook uh, een beetje aan vast. om uh, samen met het uh, publiek een uh, leuke avond te hebben, weet je ja, wel? Ja, ja, dat is natuurlijk nu. Uh... Je moet allemaal een soort. Uh, ja, je, bedoel, je moet, we moeten allemaal even iets nieuws verzinnen, hè? Ja. Uh, lukt dat lukt, uh, jullie dat ook, of niet? Ja, nou we een geluk dat we elkaar hebben en dat we, uh, weet je wel, dat we met jo we werken al zo lang samen, dat we gewoon wel uh, lekker doorgaan, plannetjes maken. En nu, heel fijn, dat heeft natuurlijk even geduurd omdat we ook op de clip hebben gewacht. Hm. Maar nu het uh, allemaal online is, ja joh, ik krijg wel lekker weer energie van uh, uh, ook het liedje promoten en gewoon weer even bellen dat we er nog zijn en... Uh, ja, dat dat uh, zo gauw het kan weer, uh, ook heel graag het land weer in gaan natuurlijk. Ja, nou ja, dat, uh, dat laatste, dat, uh, dat zal ongetwijfeld wel weer uh, gaan gebeuren, daar ben ik uh, ja, gewoon joh. vast van ja, overtuigd. We, we zaten net in het basispakket. <laughs> het basispakket? Nou, ja, echt waar, we zaten in het basispakket. Ja. Het uh, bleek gewoon een haast te het er blijkt heel veel gezorgd te zijn. Oké, oké. Maar ja, dat uh, ja, kan het nu of niet. <laughs> we <laughs> nee, We moeten het omgaan moeten doen. Nou, oké. Okay. <laughs> Eh, nou maar goed, eh, even over deze nieuwe single, eh, want... Yeah. Eh, want uh, ik, ik kreeg hem van de week van, uh, van Johan, vorige week al. Ja. Uh, vlak voordat ik, uh, voordat ik. Nou ja, vlak uh, in ieder geval. Een, uh, ik denk een beetje een dag ja, uh, voor ja, de uitzending in ieder geval. In, uh, van zijn brief, brief, ja, ja, ja, ja. Goed. Ik zeg. Uh, ja, het was uh, afgelopen vrijdag. Toen is hij uitgebracht. Oh, ja, cool. ja, en toen zei ik uh, van nou, als jij uh, Jan zo gek wil je te krijgen uh, dat, uh, dat ik hem al uh, mag draaien uh, vorige week. Ik heb hem vorige week wel voor het eerst uh, gedraaid ja, natuurlijk. Dus, dus ja, uh, wij waren er blij mee. Uh, maar goed. Uh, belofte maakt schuld. Even over, want het is weer een andere uh, Jan van Piekeren en band ja, die, we, die we kennen, eigenlijk. Hè? Met, ja, met, met Sousa nou, Wonen en. en uh... Ja, daar nou hadden we zo'n zin aan? Om gewoon een ja. soort, weet je. We, we worden, ik word toch al gauw door mijn, door mijn politie. en mijn manier van dingen, word ik toch al gauw in het hoekje van Racer zo gestopt ook. Ja. En dan hadden ze niet van ja, jongen, dan gaan we ook een keer zo'n soort lied maken. Ja. En dan uh, helemaal geen bas ook, een grote Sousa. En uh, weet je wel, wel een lekkere, vette uh, elektrische gitaar. <laughs> Ja, je wel, hartstikke loodje. Nou ja, ja. Uh, maar ja dat, dat, dat, dat, daar kom je dan op uh, als we een pandemie in de rond te gaan. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, nu, <laughs> ja ik, ik, ik stel me voor dat, uh, dat, dat jullie ergens dan in een of andere garage zitten. met een heel orkest en uh, anderhalve meter afstand van elkaar hebben. of wat dan ook. ...mondkap op ja, dat is, dat en weet ik allemaal wat. Zo zelf, wel ongeveer gegaan. Ja? Bij, uh, ja, zeker in Groot. Uh, bij uh, de Brummer, bij Johan van Bruen. hebben we daar een soort uh, in sessies. Uh, en de koortjes, ook iemand uh, in Haarlem, Wouter, de bassist van het vorige album. Ja. Die heeft nog dekkingvogels in, uh, in zijn studio in Den Haag opgenomen. En die, uh, die sporen zijn ook uh, onze kant op gekomen. Nee, het was, uh, was echt, echt best wel hartstikke leuk om binnen de beperking gewoon, uh, gewoon toch iets te maken met z'n allen. Weet je wel, ja. Dat was heel fijn. Ja. Uh, clip komt, uh, komt er ook aan, heb ik begrepen of niet? Ja, hij is er, hij is er. Hij is er al. Hij is er al. Ja. Waar, waar, waar ja. kunnen. Waar kunnen, jullie die, waar kunnen ze die vinden? Die mensen die. Op, op YouTube. En ja. hij is ook al een beetje op Facebook op gegaan. Dus echt te gek. Het is een uh, 300-graden-clip. Uh, ja. Dus je kan erin rondkijken. Met je telefoontje. En uh, op je laptop kun je erin rondkijken. En hij is ook geschikt voor VR-brillen. Oh, ook, ook nog, ook nog. Ja, man, dat was een cadeautje van een, een, een fan van ons uit Amerika. Ja, ook oh, die heeft, uh, heeft zo'n een, een soort uh, 3D of een virtual reality, die benieuwd? Ja, die werkt, die, die werkt in uh, Los Angeles ja. als animator. Ja. En die draait altijd dat hij een beetje heimelijk naar Utrecht gaat, draait hij voor Zürich. Ja. En toen heeft hij aangeboden om, uh, om de clip te maken. dus... Uh, ja. Nou. Uh, het is dus best nogal wat werk verzet om dit even ja, ja, aan het publiek we, te tonen. Ja, maar daarom is het zo fijn dat we het nou weer kunnen laten zien wat we gemaakt hebben, weet je wel. Ja. Zullen we hem dan maar even draaien, denk je? Ik ben ervoor. Ja, ook, ben ervoor. ja nou, dan, dan, dan komt hij. Uh, hier is Van Pikeren met okay. Ik Kom uit Utrecht.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 SCOORT 18 maart Bij 24 oktober Hoort Ik ben een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 in his chair, with his hands on his lap He plays the imaginary notes from his pen Alles anders was dat met uh, het nummer de Piano Man. Er komt er nog iets moois achteraan. Je bent het bijna, uh, denk je van, uh, nou we zijn er al, maar dat is altijd nog een uh, soort uitrootje. Van Pikker hoorden we daarvoor met uh, ik kom uit Utrecht. Uh, ja, afgelopen week uh, zat ik uh, nog even naar mijn collega's van Zwaardvissen uh, te luisteren en uh, die hadden uh, een heel mooi Ghost Echo. Met de eerste single. En toen zei ik. Ja, er is onmiddellijk een tweede single. En die wordt me net op dat moment uh, gepaast door Karel Witte van, uh, van Ghost Echo. Op het moment dat zij uh, de vorige single aan het spelen waren. Ja, dat, dat, dat, dat verzie je dus ook niet. Uh, dat zijn dus uh, de krachten in het universum die daarvoor gezorgd hebben. Maar over Karel Witte gesproken. Hij komt volgende week in de uitzending. Om weer te vertellen over deze van Ghost Echo. Het is nummer dat heet Null Void... Sound system met uh, het album, nou niet het album, een mini-album, EP Fuse. Daarvoor hoorde je Ghost Echo en volgende week komt Karel Witte wat vertellen over uh, zijn nieuwe werk van, uh, van de band Null Void. We hebben nog even wat, uh, wat tijd. Nou ja, oké, okay, dan kunnen we Lucky Blue nog allemaal nog eens een keer laten horen. Hè? Want die EP Addictive komt er ook nog een keer aan. Do me nothing! If you don't try, it gets lost here. Yeah. Dat was hem. Jolene was dat met D-Night. Uh, daarvoor Lucky Blue met To Me Nothing. En dat uh, is meteen ook het einde van dit eerste uur. Want we hebben er nog eentje. En dat is eigenlijk ook best een uh, wonder schoon nummer uh, geweest uh, destijds. Van uh, Kit Harlekin. En hij heeft uh, de zang, vocalen en noem maar op... ...heeft hij overgelaten aan Marcella Bovio. Die, die, die dacht van dat ga ik maar niet doen... ...want het is speciaal voor een vrouw geschreven hound. Aan de andere kant van 9 uur gaan we weer verder...